Gemeente, ook vanmorgen gaan wij luisteren naar de wet des Heren die tot ons komt vanuit Exodus 20. En de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven en geleerd. En na het amen zingen wij Psalm 79 vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaad, worden ons uit gunst vergeven. Het vierde vers van Psalm 79 na de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden en zei...